Na verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallagen vanmiddag verslag uit aan koningin Beatrix over het mislukken van de onderhandelingen voor Paars+. De gesprekken tussen VVD, Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks liepen gisteren stuk. blok was vooral de mate van bezuinigen. De Britse premier Cameron is niet van plan de vrijlating van de Libriër Magrahi, die voor, vastzat voor de Lockerbie-aanslag, te onderzoeken.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 Olie- en gasbedrijf Apache kocht onder meer olievelden... en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. Het geld gaat in een fonds dat de kosten moet dekken... die zijn ontstaan door het olielek in de golf van Mexico. Tot nu toe heeft het lek BP al zo'n 4 miljard dollar gekost. In Nijmegen zijn bijna 39.000 wandelaars vertrokken... voor de tweede dag van de Vierdaagse. Gisteren vielen op de eerste dag 1154 wandelaars uit. dat zijn er ruim twee keer zoveel als normaal... Volgens de organisatie kwam dat door de hitte. Tientallen wandelaars werden bevangen door het warme weer. Het weer is zonnig, later bewolkt. Vanmiddag en vanavond enkele regen-onwisbuien. 23 graden aan zee en een graad of 30 in het oosten. Morgen wisselen bewolkt en smiddags kans op een plaatselijke bui. Het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 ...zodat we toch kunnen beginnen. U hoort nu het, van het CD het muziekcadeau ...hoort u een nummer zometeen Bluf met Aan de Kust. Ik wens nog veel luisterplezier voor u. En hier komt u dan. Bluf met Aan de Kust. Aan de Kust!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 De kust, de zeerse kust. Waarin ieder onbewust in het thuis wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken, allesgeen we zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Iets Zwaar en moedeloos van nacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker gaat worden gebracht. Gewekt de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van pap en moord.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 Look I? Fijn dat u nog steeds luistert naar GFM. Dit was de Stars On Horstie Five. Deze studio... Dit studioproject project kwam uit de jaren... 80 van de 20ste eeuw. Ze scoren medleys van allemaal verschillende nummers. De, ja, de... Normaal kreeg de... producent van, van Stars On Horstie Dat was dan Jaap van Egmond. Die uh, kreeg hem mocht de oorspronkelijke nummers niet gebruiken normaal. Maar de...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 We draaien speciaal voor u, de Jackson 5, met Can You Feel It? Oké, hier komt hij dan. Kunnen jullie het al voelen? Ik voel hem wel al. Oké, veel luisterplezier nu.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 Om um vier die Sonne aufgeht uns das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht Bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen Denn das Schweizer Madel sang so schön Das Schweizer Mörder sind so schön. Ja, ja, so blau, blau, blau, blüht denkt sie ja, wenn we alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihren Roh, ro-ro-rot Lippen finges sein. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte habe ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Stump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 folla tutte le sere non Cinema di bagnoli. Un sogno che in bianco oh, e. Poco sarà colori. L'estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora. naar en we hebben verloren. We bovenaan met 10 punten. Omdat uh, aantal punten die ze is bij de wedstrijd. Viva la mamma! Affezionata a quella gomma un Così legate met de Sempre così sincera. Elegantemente anni 50, sempre così sincera.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 Mee, het land van Amorek en Oké okay, dames en heren, en dat was natuurlijk onze eigen Frans bouwer. Ja, wie kent Frans ondertussen niet? Hij is geboren in Brabant. Nou, het zou net toevallig zijn dat ik net uit Brabant kom. Maar ja, ik was natuurlijk niet bij Frans op visite...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 Zometeen André van Duin uh, draaien. Maar ja, waar komt André van Duin eigenlijk vandaan? Iedereen zou denken: Ja, hij is André van Duin, maar zo heet hij eigenlijk helemaal niet. Hij is eigenlijk Adrianus Marinus Kion. Ja, mensen, leuk woord voor galgjes, denk je dan? Zou ik ook denken. En ja, uh, hij is geboren in Rotterdam, 20 februari 1947 alweer. Ja, hij uh,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 Paradise by a desperate light.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 Give me an answer in the morning.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 Stop it! Ja, mensen, denk eens terug aan die mooie tijd in 1978. Ik kan het allemaal weten, want uh, ja, ik was er natuurlijk niet bij. Nee, laat ik nou niet over gaan drijven. Te gaan overdrijven. Dit uh, was eh uh, Een van de bekendste nummers, laat ik het daarop houden, van uh, maar uh, Hij verscheen in 1978. Je ja, uh, begon dus. Uh, van binnenkomst kwam hij echt binnen in de top 100, zeg maar. En uh, overal.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 en in de ether op 106.9 straks meer City FM Maar nu eerst het NOS nieuws van